Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote Sinterklaas-intocht in Utrecht gaat niet door. Het feest zou eigenlijk komende zondag zijn, maar de organisatie durft het door corona niet aan om grote groepen mensen samen te brengen. De gemeente noemt het een domper voor veel ouders en hun kinderen, maar is het wel met de organisatoren eens? Er zijn wel kleinere intochten in verschillende wijken in de stad, die gaan wel door. Het bedrijf achter onder meer Albert Heijn en Bol.com heeft een lekker kwartaal gedraaid. Je hoort verslaggever Lisa Schallenberg. De omzet die steeg uh, ten opzichte van een jaar eerder. En dat is dus bovenop de coronawinsten die het bedrijf gehad heeft. Tijdens de lockdown kochten mensen meer spullen bij de appie omdat ze thuis moesten eten in plaats van op hun werk. En ook hebben veel mensen het zelf koken herontdekt omdat restaurants dicht waren. De topman denkt dat dat een blijvertje is. Een Frans meisje van 17 dat gisteravond laat bebloed werd teruggevonden nadat ze een dag eerder was gaan joggen, zegt dat ze is ontvoerd. Volgens Franse media zou ze zijn meegenomen in een auto, maar kon ze ontsnappen en is ze toen een restaurant binnengelopen. De ontvoerder zou er vandoor zijn gegaan. En nog snel door rood chasen of met oranje of knalroze, knalroze rugzak op links over de stoep fietsen. Veel maaltijdbezorgers kunnen wel een extra lesje verkeersveiligheid gebruiken. Mees van 18 bezorgt taco's en empanada's. En ook hij lapte de regels wel eens aan zijn laars als hij haast had. Volgens mij ben ik het kwijt. Waar we moeten zijn. Ja, dus ik uh, ga zo even kijken op mijn Google Maps. We gaan hier uh, even aan de zijkant staan. Doe je het wel eens stiekem tijdens het fietsen? Vroeger soms, maar toen uh, ben ik een keer aangehouden en toen uh, staande houden. En toen uh, kreeg ik een boete. Dus 16 uh, doe ik het niet meer. Een groep restaurants gebruikt nu een game-app voor dat lesje verkeersveiligheid. Veiligheid. Bezorgers krijgen daarin vragen over rotondes, stoplichten en haaientanden. En krijgen een certificaat als ze alle levels hebben gehaald. Het weer het is op veel plekken bewolkt. In het noorden kan het bui vallen. In het zuidoosten kun je vandaag nog lekker in het zonnetje lopen. Het wordt zo'n 11 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk bij Schiphol. Daar is een bestelbus gekanteld. De weg is helemaal dicht voor technisch onderzoek. Er staat file vanaf roelof met drie kwartier vertraging. Omrijden kan vanaf knopen de hoek over de A5 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 I lie and look up at you When the morning comes I watch you rise There's a paradise they couldn't capture That bright infinity inside your eyes I'm the fly away from the I'm going to cry when I see I'm going to cry when I Never ending forever baby No van getting When I'm without you, I'm crazy on the of Java made each other, baby. Belied, je zegt op iets tegen baby. je ik je Love in my baby the moon Love in a You're always playing Punt 9. CFS.